11 uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De Filipijnse autoriteiten vrezen dat het dodental van de orkaan Hayan... oploopt tot boven de 10.000. Vooral in de zwaar getroffen stad Tacloban zijn veel doden gevallen. En er zouden ook veel zwaar gewonden zijn. Volgens de politiewoordvoerder liggen overal op straat... en tussen het puin lichamen. Het is moeilijk om contact te krijgen met de getroffen gebieden, omdat telefoonverbindingen het niet doen en wegen onbegaanbaar zijn. Ook het vliegveld van Tacloban is zwaar beschadigd. In het rampgebied is de stroom uitgevallen en er is geen drinkwater. En er zijn ook berichten over plunderingen. In Amsterdam-Noord is vannacht een man op straat doodgeschoten. De man werd rond half één neergeschoten op de Korte Papaverweg. Een voorbijganger zag de man liggen. Ambulancepersoneel kon het slachtoffer niet meer redden. Getuigen zeiden tegen de Amsterdamse zender AT5... dat de man door zeker vijf kogels is geraakt. De politie gaat uit van een misdrijf en is een onderzoek gestart. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. In de Oosterschelde is een diersoort gesignaleerd die niet eerder in Nederland is gezien. Het gaat om een exotische zeespin die oorspronkelijk uit de stille oceaan komt, meldt natuurorganisatie Stichting Anemoon. De spin is waarschijnlijk als verstekeling met schepen meegekomen. En uh, hij lijkt zich in Nederlandse wateren thuis te voelen. Er werden meerdere exemplaren gevonden. Volgens de stichting is het nog niet duidelijk wat de invloed van de spin is op het ecosysteem. Alan Greenspan, de voormalige topman van de Amerikaanse Centrale Bank... gelooft niet dat de euro in de huidige vorm toekomst heeft. De euro kan alleen met een politieke unie worden gered... zegt Greenspan in een interview met het Duitse Weltam-Zontag. De munt kan niet overleven als binnen de eurozone 17 verschillende landen... met 17 verschillende sociale systemen bestaan, denkt Greenspan. Het weer, enkele buien, maar in de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Af en toe breekt de zon door. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Social media en verkeer gaan niet samen. Ervaar het zelf. Speel de game, tweet, chat, like en drive. Speel niet alleen, maar tegen je vrienden. Stuur berichten naar elkaar om de ander af te leiden... en bereik als eerste de finish... Ervaar zelf dat social media en verkeer niet samengaan. Ga naar tweetchatlikeanddrive.nl Maar natuurlijk niet als je in de auto zit. Daar kun je mee thuiskomen. Het effect van Magnus. De draaiing van een voorwerp in de lucht beïnvloedt zijn voorwaartse beweging. De wet van Lexens. Recht kan rechter.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 Dek de wet van Lexens. advocaten en notarissen. Ga naar Lexenz.com. Dit is Radio 1, VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Welkom in het tweede uur rond 5:30 uur is de tijd... voor het eerste deel van de Spoor Terugdocumentaire van Michal Citroen... over de oliecrisis, alweer 40 jaar geleden. En we praten met historica Steffi van uh, Stefan van den Noord over een nieuw boek waarin ze het verhaal vertelt van Anne Maria Vonk. En haar buitenechtelijke minnaar die haar op het verkeerde pad wilde leiden. Ze eindigden samen op het schafot in 1713. Dat zometeen. Nu eerst het testament van Napoleon. Want woensdag is het in Parijs dat testament geveild. Dat wil zeggen een handgeschreven kopie. Het document heeft 375.000 euro opgeleverd, drie keer zoveel als het Veilinghuis verwachtte. Misschien omdat Napoleon dit exemplaar ook zelf ondertekend heeft. Het is een curieus document waaruit blijkt dat de tijd en de geschiedenis... deze man niet tot enige bescheidenheid gebracht had. De telefoonhistoricus en Napoleon kennen Mark van Hattem. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Matthijs. Ik zeg het wel zo dat Napoleon tot op zijn sterfbed Napoleon bleef. Nog even strijdbaar en do dominant en overtuigd van de rechtmatigheid van zijn optreden. Krijg je ook die indruk als je, als je dat document leest? Oh ja, absoluut. En uh, hij veldt eigenlijk ook een soort, soort laatste oordeel over alles en iedereen uit zijn entourage. En uh, dat is ook de reden dat het zo'n geliefd document is bij historici, maar ook bij, bij tijdgenoten. Want ja, sta je erin of niet en krijg je een sneer of krijg je wat toebedeeld? Ik, dat, uh, wie krijgt uh, krijgen er vooral van langs in het... Uh... Um, oh, er krijgen allerlei mensen uh, van langs. En, uh, indirect bijvoorbeeld ook nog de, de Engelse generaal Wellington, de overwinnaar van, uh, van Waterloo. ...doordat Napoleon uh, iemand die een moordaanslag op Wellington had gepleegd... Uh, ...eigenlijk ook nog wat geld wil toeschuiven. Terwijl dat een sergeant is die op dat moment in de Engelse gevangenis zit. En, uh, nou ja, op die maar, manier... maar, maar wacht even Mark van Hattem, dit is dus een, een, een testament met toelichting. Er staat dus bijvoorbeeld deze en deze persoon krijgt van mij dit en dit... ...omdat hij een poging tot moord gedaan heeft op Wellington. Het is echt ja. steeds met toelichting. En dan staat er bij Wellington die nare man die dit en dat er staat gewoon bij dat hij vindt uh, dat Wellington het wel verdiend had. <laughs> en uh, ja, dat is het, zeg maar. En er staat bijvoorbeeld uh, maar één Nederlander in. Maar daar staat dan weer over mijn trouwe adjudant die gevlucht is naar Brazilië. En ja, daar spreekt weer iets van mededogen uit. Wel van, hij heeft mij trouw gediend en hebben die boeven hem weggejaagd. Uh, dus ik deel hem nog wat toe. Dat is uh, de, de teneur van het document. En ja... Het is in, uh, in de tijd van Napoleon III, dus eigenlijk dertig jaar later, heel belangrijk geworden. Omdat op dat moment weer een Napoleon aan de macht was in Frankrijk. En ja... Het, het oordeel van de grote Napoleon werd toen natuurlijk heel belangrijk ja, Maar je, je maakt het ingewikkeld. Daar moeten we geloof ik verder niet op ingaan. Maar het gaat om de jaren 1865, <lacht> uh, 70 Dan hebben we een man die zichzelf tot uh, he, ver familielid van Napoleon... die dan Napoleon III wordt en die dan op dat moment de baas in Frankrijk is. Dat, ja. de, en dan wordt het testament heel belangrijk. Zeg je, moeten we het daarover hebben? Nou ja, de, het, <klaar> uh, het, uh, het, het is het neefje en, en ja. dan is het uh, zeg maar, tij gekeerd, neem ik aan. Hè. Dan, en dan, ja. dan is het weer belangrijk of Napoleon in dat testament zei... dat je aan de goede kant stond. Juist, dit wordt maar, een een politiek belangrijk ding. Precies. Ja. Had hij nog ja. wat te verdelen dan, daar, op dat verre eiland? Nou, dat maakt het ook heel boeiend. Um, hij had eigenlijk heel weinig te verdelen, in de zin van dat zijn bezittingen op Sint Helena waren heel erg beperkt. Ja. En dat lees je ook in de persberichten over dit testament. Want Napoleon is heel slim geweest. Hij heeft toen um, hij zijn eind voelde naderen drie verschillende versies laten opmaken. <lacht> En de ene versie, daar uh, behandelt hij eigenlijk al zijn spullen... die hij op dat moment op Sint-Helena heeft. Plus een aantal bankrekeningen waar hij meent aanspraken op te kunnen maken in Parijs. Ja. En de meeste van die dingen zijn later ook toegekend. Maar hij maakt nog een langere versie... en die mag pas worden geopend als uh, de executeurs testamentairs op Sint-Helena weg zijn... en weer in Frankrijk zijn. En daar verdeelt hij nog veel meer... Maar dat doet hij op basis van spullen waarvan hij vindt dat ze van hem zijn. Maar dat zien de Galieërden al lang niet meer. Dus zijn paleis en de inhoud van zijn paleis ja. enzovoort. Ja. ja, dat soort. Ja. Hij Sterk. was ook koning van Italië. Dus hij vindt dat hij ook in Italië nog aanspraak heeft op 2 miljoen. En dat constateert hij dan eerst. En vervolgens gaat hij dat weer keurig verdelen onder een, een heleboel mensen. En dat is natuurlijk nooit op die manier uitgevoerd. Er zijn er wel meer dingen die niet meer uit. Hij had het toch niet meer voor het zeggen. Hij wilde dat zijn as werd uitgestrooid op de scène, hè? Ja, het is een beetje hoe je het Frans leest. Volgens mij staat er letterlijk, ik wil dat mijn as rust naast de scène. Uh, aan de oevers van de scène. En daar is toch wel rekening mee gehouden. Want hij is uiteindelijk, weer in de tijd van dat neefje van Napoleon III is die begraven in het uh, Hotel des Invalides. En ja, dat is nagenoeg in de buurt van de scène. Dat het as uitgestrooid wordt, ja. Zo wordt het door sommigen geïnterpreteerd, maar zo lees ik hem niet. In, uh, in het boek van Wim Zaal, Corsicaanse Monsters, dat onlangs uitkwam... typeerde de schrijver Napoleon vooral een klenhoofd, een familieman... die zich nooit helemaal heeft thuisgevoeld in Parijs. Ondersteunt het testament dat beeld? Is het vooral een familie of zeg je, nou helemaal niet? Nee, dat vind ik helemaal niet, eerlijk gezegd. Want, uh, nou ja, Hoogendorp bijvoorbeeld, toch absoluut geen familie... staat op nummer zes van de mensen die wat toebedeeld krijgen... En hij begint met de mensen die hem op Sint-Helena trouw zijn gebleven. Dus het zijn eigenlijk ook zijn executeurs, testamentaires, de, de, de generatie die tot het bittere eind uh, uh, ja, lieve leven met hem gedeeld hebben. En ja, de familie wordt natuurlijk wel genoemd. Het zou ook een beetje raar zijn als het niet zo was. Het is wel zo dat ja, hij doet verdeel en heers. Hij bepaalt gewoon wie er uh, goed is geweest en wie er slecht is geweest, zeg maar. En hij, hij vergeeft ook familieleden, hè? want het klinkt een beetje halfslachtig. Ja. <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk eigenlijk een trap na. Lodewijk Napoleon wordt bijvoorbeeld genoemd. En ja, die vergeeft hij dan voor het feit dat hij altijd zo lelijk over hem gepraat heeft. Maar eigenlijk zeg hij dus gewoon van je was een oude roddelaar. ja. Ja, maar dit, goed, even afsluitend, het stuk wat nou geveild is, dat is een kopie. Dat is dus een, een van de drie, maar het, het, de, de echte, zeg maar het origineel, ook al zijn er meerdere versies, dat berust in, het, in het, archief, het Nationale Archief van Frankrijk. Ja, het bijzondere van dit document is wel dat het door Napoleon is getekend um, en dus voor zijn dood is opgemaakt. En hij heeft dat gedaan om zeg maar het risico te spreiden... voor het geval dat origineel, wat hij ook zelf geschreven had... in Engelse handen zou vallen en niet zou worden uitgevoerd. Dan heeft hij zijn executeur een kopie laten schrijven... maar daar heeft hij zelf wel zijn handtekening onder gezet. En er zijn later nog veel kopieën gemaakt in Parijs... tijdens de afhandeling en de discussie met de banken en zo. Maar daar staat natuurlijk met ons handtekening niet meer onder. En dat maakte deze zo speciaal en daarom heeft het zoveel opgebracht. Oh. Ja. ja, trouwens, misschien gewoon oh. leuk... Op dezelfde veiling zijn ook geveild twee pistolen van Napoleon... voor 83.000 euro. En een servies van zijn stiefschoon. E.J. en de boarnet. Dus het, uh, het veilinghuis grossiert in allerlei memorabilia over Napoleon. Hij is in zekere zin nog lang niet dood. Mark, bedankt Mark. voor je toelichting vanmorgen. Graag gedaan, thuis. Ja, Welkom, Steffi van der Noord. Gefeliciteerd met je nieuw boek. Dank je wel. Uh, het heet Vonk... Uh, voorop staat een close-up van de 17e eeuw. De schilder uh, Fabricius als zelfportret... die de lezer diep in de ogen blikt. De ondertitel Een noodlottige liefde... geeft aan die uh, blik een zekere berekenende begeerte. Ja. Het boek draait om twee mensen, Anne-Maria Vonk en een minnaar... zeker de luitenant Beer. De lezer gaat onweerkeurig die man op de omslag... vereenzelvig met die luitenant Beer. Hè? is precies de bedoeling. Ja, ja voor wie Anne-Maria Vonk geval is en uiteindelijk op het gevolg eindigt. Kan je daarmee leven of had je een heel andere man voor ogen? Nee, ik had deze man voor ogen. Um, dit is een, een, een fragment overigens van, uh, van het zelfportret. Dus een, een, een close-up. Uh, kijk... Anne-Maria Vonk, het boek heet ook Vonk naar haar, noodlottige liefde, is gestorven op het schavot. Ja, je sterft niet zomaar op het schavot voor zomaar een, uh, een moet luitenant. Je, moet je het moet wel iemand hebben. zijn. Nou is overigens dit, dit, uh, dit portret zag ik hangen in boymans van Beuning, en toen dacht ik, dit zo zou hij eruit gezien kunnen hebben. Want ik weet heel veel details over de personages in dit verhaal, de personen in het verhaal. En niet hoe ze eruit zagen. Dan vond ik dit een hele mooie man. En zijn lippen, die zwoele lippen... dat zijn de best geschilderde lippen uit de vaderlandse schilderkunst... is mij verteld. En dat zie je er ook wel aan af. Je, vond gewoon, je wilde gewoon een lekker ding voorop. Nou, dat, is, dat gaat weer wat ver. Een, een, een lekker ding van 300 jaar geleden. Nou ja. Dan is dit wel de beste keus. Even kijken. Wie was Annemaria maria Vonk? Nou, je moet je voorstellen dat uh, 300 jaar geleden op het schavot in Nijmegen... een vrouw het schavot beklom, een moeder van vier kinderen. Um, ik kwam dit verhaal eigenlijk tegen in het archief. Ik, ik was toevallig in het archief en ik vroeg... hebben jullie hier nog spectaculaire verhalen liggen? beetje gekscherend, want ik hou me eigenlijk altijd bezig met oral history. Ja. Oude mensen, die zag ik als ademende archieven. Van het boek Eeuweling, hè? of die honderdjarige. Daar... Ja, precies. Ja. En ik was daar, ik zei, hebben jullie hier eigenlijk ook spectaculaire verhalen liggen? moord, avontuur, bloed. En toen zei de jongen achter de balie, nou nah, nee, alleen de liefdesmoord uit 1712. En toen vroeg ik die stukken op, een vier centimeter dik dossier. En uh, dat ging dus over die Passionel. En dat liet mij niet meer los, zoals... De personen elkaar niet meer loslaten. Je hebt het over een Passionel. Dat dus wil zeggen, je hebt Annemaria Vonk, dat is de vrouw, de moeder van vier kinderen. En er is een Passionel en er is een minnaar. Ja. Dus degene die de klos was, was <laughs> de man, neem ik aan van Annemaria Vonk. Precies. Um, het, het, het verhaal openbaarde zich. Dit, Rechts, uh, dit dossier openbaarde zich bijna als een verhaal. Zo mooi was het toen ik het eenmaal kon lezen en goed kon begrijpen. Um, en zelfs, de ja, zelfs hun namen die, die waren bijna te mooi om waar te zijn. Het gaat dus inderdaad om um, de minnaar moordenaar... de vermeende moordenaar, als hij het heeft gedaan. Dat is, die heet Beer. Nou ja, de vrouw die de vonken doet overspatten, die heet Anna-Maria Vonk. En de man, haar man, haar echtgenoot, een procureur in Nijmegen... die helaas... Uh, een beetje de lul is en wordt opgevist... uit de Waal met drie dolksteken in zijn buik... heet Kok, met C-O-C-K. Hmm, dus ik had bijna zoiets van... dit is te mooi en waar te zijn. En toch is het echt gebeurd. Want, want wat er gebeurd is... is dat... Uh, uh, meneer Beer, die komt in huis wonen. Of? Een inwonende luitenant, ja. Je had binnen de garnizoenstad... niet genoeg ruimte voor grote kazernes... zoals die er later zouden komen. En je moet je voorstellen, Nijmegen als garnizoenstad... het stikte daar gewoon de moord... van de militairen. Um, in Bepaalde periodes was gewoon één op de drie mannen militair die daar gelegerd was. Nou, dat, dat, dat noemden ze dan servicegelden. Dan verhuurde je een kamer naar nou, een luitenant, een officier. Dat leverde 52 gulden per jaar op. Dat was een goed bedrag. Dus um, ze hadden die luitenant in huis gehaald en dat, ja, dat, dat, dat is nogal wat. Ik zat de... eerst op een zolderkamertje, maar ik kwam steeds vaker naar beneden. Ja, <laughs> Precies. Ik kwam steeds vaker naar beneden de keuken in. En uh, ja, die luitenant Beer, die, heeft, die was 17 jaar al. Beroepsmilitair en had uh, lang gevochten in de Spaanse Successieoorlog. Het speelt in de Nadagen, vlak voor die Veden van Utrecht. En hij, hij ziet Anne-Maria Vonk. En ook al is zijn moeder, heeft ze vier kinderen, hij wil alleen nog maar haar. En dat. Uh... Hoe, hoe uitzicht dat? Hoe, nou, hoe, hoe pakt hij erin? Hij pakt haar in. Ja, nou wat we of weten. Is het is omgekeerd. Ja. Pakt zij hem in? Dat kan ook nog natuurlijk, hè? Nee, maar vertel. Nou, Daarvoor uh, moet je eigenlijk het boek lezen. Uh, wat, ja. De aanwijzingen die ik heb... komen uit veertien liefdesbrieven. Het dossier, wat ik dus vond... bevat veertien liefdesbrieven. En die hebben destijds gediend als bewijsstukken. He? Van hem en haar. Ja, van hem en haar. Die van haar zijn er niet meer. Dus dat maakt de liefde ook wat raadselachtiger. En voor mij ook fascinerend natuurlijk, hè? Om het uit te zoeken hoe het zat. Um, ze gaven elkaar brieven gaven ze aan elkaar terug. En zij was zo slim... Ja om haar brieven te verbranden. Ja, die... Hij was een beetje verliefd misschien op zijn eigen woorden. Het zijn ook prachtige epistels als je ze naleest. Uh, en hij bewaarde zijn eigen brieven. En daarmee eigenlijk zijn eigen doodvonnis, Want in die prachtige brieven schrijft hij niet alleen dingen als... Ik geef je zoveel kusjes in gedachten, want ze zien elkaar niet elke dag... als er deze zomer bladeren waren in het Kalverenbos. Maar hij schrijft ook dingen als... ik volg je voetstappen in de sneeuw, ik kan niet zonder, ja. je vlug met me mee... of ik steek je man dood. Dit, dit ah, doet dit, vermoeden. Die, die, dat... Heel vreemde liefdesbrief. Ja, dit doet wel iets vermoeden, want hij woonde op dat moment nog steeds bij haar in huis... Hij woonde aanvankelijk bij haar in huis. En dan wordt al snel duidelijk uh, wat hij van haar wil. En op een gegeven moment weet de hele stad het. Dat die twee een relatie krijgen. Akkoord. En dan zegt de Mandershuizes... Die opgesodemieter. Ja, en, en die Mandershuizes, was dat nou een, een, een sukkel? Of heb je daar zicht op? Uh, ja, daar heb ik zicht op. Uh, ik weet in ieder geval dat hij heel vaak in de herberg zat. Juist. Ontzettend Kijk. dronk. Er heel <laughs> vaak niet was. <laughs> en... Uh, alles wat hij verdiende vergokte in de Belvedere, de toren die nog steeds boven Nijmegen uitsteekt, ja, ja. prachtige toren. Je, ja. En uh, het was toen een speelhol voor een beetje de betere burgers. En um, ja, vergokte daar alles. En de rest uh, ja sleet hij in de kroeg. En dat dus is wat we van hem weten. En het, het grappige is als je die stukken leest, dan zie je dus uh, er komen ruzies tussen Kok en die inwonende luitenant Beer. En je ja, toen ik de stukken las, had ik echt het gevoel... het had ook andersom kunnen gebeuren. Er gaat een dode vallen. Dat voel je als je die stukken leest. Ze bedreigen elkaar. Er zijn zelfs uitnodigingen tot een duel. Hoezo komen duels alleen voor een Russische romans? Ook in deze stukken. Het waren echt spannende stukken om te lezen. En er gaat een dode vallen, maar wie... Ja. En um, kok, ja, hij, hij zuipt en, en hij doet. En hij is een gewone burger. En hij kan natuurlijk niet op tegen een luitenant maar die, die kan vechten enzovoort. Maar hij daagt hem toch uit tot een duel. En dan koopt hij vuursteenpistolen. En ik heb me dus laatst ook verdiept in vuursteenpistolen. En die zijn nog niet zo heel makkelijk uh, uh, te bedienen. Hè? Dus hij, uh, hij heeft ze wel en hij af en toe gaat er prongelijk in af. En hij is wanhopig. Wees het nou zo dat, uh, dat die luitenant Beer ook probeert. Uh, met die brieven uh, Annemarie Vonk van der Man uh, weg te krijgen? Ja, hij probeert van alles. Hij probeert haar mee te krijgen. En um, uh, uiteindelijk heeft hij een, heb ik een prachtig... het mooiste document wat uh, in het dossier zit... is de met bloed ondertekende verklaring. Daarin schrijft hij um, uh, dat hij... hij doet eigenlijk alsof hij haar man is... Hij schrijft daarin, ik, Beer, de echte man van Anna-Maria vonk, beloof dat ik, zoals het een echte man betaamt, altijd bij haar zal blijven. En het geld dat ik zal erven, dat zal op een dag van haar zijn. En ik zal altijd bij haar blijven. Daarmee probeert hij haar eigenlijk over te halen om te vluchten. Het grappige is, het is inderdaad met bloed ondertekend. Hè? Die bloeddruppel is nog te zien, een beetje verbleekt. Nou, er gaat nog veel meer bloed uh, stromen, natuurlijk ja. en vloeien. Maar, er zit, hij zegt ook, ik... Uh, ik bezegel ik het met mijn uh, familiezegel. En dat er zit inderdaad een heel mooi zegel op. En het wordt al jarenlang vertoond in het regionaal archief Nijmegen. Als een prachtig voorbeeld van een mooi zegel. Maar zonder het verhaal erbij. Maar wat blijkt, dat, ze, dat, dat is gewoon een vervalsing. Het blijkt een Duits muntje te zijn. Daarmee lijkt die hele verklaring... En, en die lijkt ook, heeft ook iets van een soort stunt. Hè? Dus, uh... Hebben die brieven ook... Uh, missen die hun uitwerking nu nog steeds niet? Of uh, kan jij je voorstellen dat Maria Fonk bij lezing van die brieven dacht van... Hmm. Nou, Toen ik die brieven las, vond ik ze heel mooi geschreven. Ook, ook eh, dramatisch. En, eh, maar ik had ook het gevoel van, wil je deze brieven wel ontvangen? Ze zijn dichterlijk en dwingend. En dat hele ambiguë gevoel dat ik had bij het lezen van die brieven... dat heb ik überhaupt bij de hele liefdesmoord. Wat was het voor een liefde? Wie heeft de moord nou uiteindelijk gepleegd? Oh, dat niet, en dat, dat maakt, dat maakt dat het ook achter. spannend voor mij. Nou, daar, daar, oh, nee, maar dat, dat is, daar moeten we natuurlijk het boek voor lezen. Juist. Juist. Maar het is zelfs vanuit de stukken, is, uh, nadat ik die heel lang had bestudeerd, bleef dat nog onduidelijk. En eigenlijk pas toen ik het boek ging schrijven, werd dat voor mij viel dat op zijn plaats. Dus toen ik het boek af had, wist ik wie het heeft gedaan. Nou, en? Nee, nee, nee. nee, nee dat, gaan, dat gaan we niet doen. Maar het is wel zo dat ze, ze eindigen op het schafot. Wat, wat was de aanklacht eigenlijk? Er was er ook nog sprake van dat ze... Dat de, ik meen dat er ook sprake van was van een soort beschuldiging van bigamie. Dus dat ze opnieuw gingen trouwen. Ja, het overspel was inderdaad ook strafbaar... Überhaupt, dat deze liefde heeft plaatsgevonden is al heel bijzonder. Want je riskeerde in de tijd in Nijmegen de draaikooi. Dat betekende dat uh, overspel... daar kon je in een soort heel lang gerekte vogelkooi als vrouw in belanden. En die hing, en dat zie je nu nog, aan, aan de waag in Nijmegen op de Grote Markt. Mm -hmm. Als een reusachtige vogelkooi. En daar werd je als vrouw ingezet. En dan werd je een kwartier lang rondgeslingerd om je as... tot je half dood was. En daarna werd je ook nog de stad uitgezet. Dus er stond nogal wat op het spel... Ja. En daarom denk ik ook, wat was het voor een liefde? Uiteindelijk denk ik dat het een, toch een grootste en meeslepende liefde is geweest. Ja. Een onmogelijke liefde. Ja, dat zijn denk, de mooiste natuurlijk om een boek over te schrijven. Ja, het klinkt ook een beetje natuurlijk naar, dat die vrouw eieren voor haar geld koos in zeker En ik denk dat die man van mij wordt het nooit wat. Nou ja, ze, ze kiest uiteindelijk eieren voor haar geld. Um, ze beleeft de liefde en wil dan van die minnaar ja, min afkomen. Maar dan zit ze eigenlijk klem. Hij laat haar niet meer los. Hij zegt... Uh, ik wil liever sterven in Nijmegen... dan weggaan zonder jou. Ja, het zijn wel teksten. Mijn, hè? Zijn, hij noemde haar ook zijn mikgelief. Oh, teksten, hè? Ja, Wat een tekst. Zo hoor je nee. ze niet vaak meer. Maar nee. ik vind ze toch erg mooi. En um, uh, Hij noemde haar ook zijn mikgelief. Op haar mikte hij als militair... Heb je uh, als uh, historica uh, nog moeten zoeken naar de vorm? Want het is natuurlijk, ja, wat, hoe noem je dit, historische non-fictie of historische fictie. Uh, uh, heeft dat je in de weg gezeten van, of dacht je van ik laat de verbeelding gewoon zijn werk doen? Um, het was eigenlijk zo dat ik zoveel feiten had verzameld en zoveel had gelezen. Ik weet heel veel en ik weet ook heel veel niet. Want ik kon deze mensen niet interviewen zoals ik dat gewend ben uit mijn vorige werk. Dus de schepen en de bul hebben eigenlijk voor mij de interviews gedaan. Zelfs tot op de pijnbank aan toe. Hè. Ik zou nooit een pijnbank gebruiken. Tot nu toe tenminste niet. Maar, maar ik zou ook andere vragen stellen. En, dus ik wist heel veel en heel veel ook niet. Ik heb alle feiten die er waren verzameld. En uiteindelijk heb ik die hele berg terzijde geschoven. En ben ik me gewoon gaan schrijven en het was, het, het verhaal schreef zichzelf. Ik had al vanaf het begin af aan dat ik het dossier eigenlijk las. Het gevoel, dit is een verhaal. Dit is het ruwe materiaal van een klassiek drama. Uh -huh. En het verdient het dus ook. Om niet een feitelijk uh, relaas. Maar het verdient ook een, ja, een, een, een, eigenlijk een romanvorm. Met de spanning van een thriller. Omdat ik die spanning voelde bij het lezen van de stukken afsluitend, want je zegt uh, de vragen die ze stelden daarmee moest ik het doen, maar het waren niet de vragen die ik uh, welke, vraag, uh, <laughs> Soms, had, yeah. welke vraag had jij willen stellen en wat, wat is, wat, waar zou je nooit achterkomen nou nou, ze stelde soms ook wel goede vragen, zoals: Hadden jullie nog vleeselijke conversatie na de moord? Aha. Dat is natuurlijk ook wel weer een goede vraag. Alleen, ik zou haar dus daarvoor niet op de pijnbank leggen. Nou, ik had toch wel willen weten uh, wat haar gevoelens precies waren. En um, uh, behalve of het een, een delict was geweest, hè? want vleeselijke conversatie, overigens een prachtige term, vind ik. Ja. Moet eigenlijk weer terugkomen misschien. Maar ik had iets meer willen weten. Maar daarvoor moet je het boek lezen, want dat heb ik geïnterpreteerd. En dat boek dat heet Vonk en het is geschreven door Steffi van der Noord... en het is uitgekomen bij Atlas Contact. Dankjewel. je Graag gedaan. Veertig jaar geleden verzeilde ons land in een korte oliecrisis... die in het begin veel erger leek dan die uiteindelijk was. En die ook uh, zomaar veel heviger had kunnen worden... als belangrijke geheimen waren uitgelekt. De wereld van voor de crisis zou volgens minister-president Den Uyl, nooit meer terugkeren. Bestaan was voorgoed veranderd maar zou niet noodzakelijk ongelukkiger hoeven te zijn. Vandaag in deel 1 van deze sport terug over de oliecrisis van 1973... de Yom Kippur-oorlog, de daadkracht van minister van Defensie Vredeling... en de Autoloze Zondag van Ruud Lubbers. Een programma van Miguel Citroen, gemonteerd met Berry Kamer. De Autoloze Zondag. De eerste in Nederland is in 1939, ten tijde van de mobilisatie. Dan is er weer een autoloze zondag, in 1946, door algehele schaarste. Wie niet kan aantonen dat hij inderdaad voor zakelijke doeleinden van zijn auto gebruik maakt... ...en buitendien geen toestemming heeft om op zondag te mogen rijden... ...riskeert dat hij zijn wagen kwijtraakt en moet lopen. Dan volgen er nog een reeks tijdens de Suez-crisis in 1956. De doorgaans drukke verkeersaderen, zoals de Maastunnel in Rotterdam en de Rijksweg Amsterdam-Utrecht, kregen weinig of geen verkeer te verwerken. De cafeetjes langs de grote weg hadden niets te doen. De benzinestations waren al blij als ze een bromfietser konden bedienen. Door de politie werd een strenge controle uitgeoefend. En zij die wel mochten rijden, werden dan ook vaak aangehouden. En dan volgen er tien. Nu 40 jaar geleden in 1973 tijdens de oliecrisis. Door de autoloze zondag waren de miljoenen werken van Rijkswaterstaat tot een bezienswaardigheid geworden. Velen wilden met eigen ogen zien dat er niets te zien was. Een van de gevolgen van die energiecrisis is vandaag duidelijk te merken. Wat een rust in Nederland op deze eerste autovrije zondag sinds 1956. Ja, hier is Groningen. Er zijn weinig auto's, maar veel mensen die zich alternatief verplaatsen... zou je kunnen zeggen met de fiets of met karren die door echte paarden worden getrokken. Op het Zuiderdiep, waar ik nu sta, kun je normaal ook op zondag niet zonder uitkijken oversteken. En nou kan dat bijna wel. Deze vierbaansweg is vandaag het domein van rolschaatsende kinderen. Even wachten hoor. Even rolschatsen gedaan nu. Zo durven jullie dat wel goed hier rolschaatsen? Yeah. Ja, nou komen er toch geen auto's, hè? Nou, toch goed uitkijken maar. Ik ga naar het station. Herfst 1973. Op 17 oktober besluit de OPEC... voluit de organisatie van olieproducerende en exporterende landen... de oliekraan slag na slag dicht te draaien... en de olieprijs op te voeren. Visfliet. Zou je anders met de auto gaan? Ja, natuurlijk. Goedenavond, dames en heren. Sinds vanmiddag 1 uur onze tijd. voert in het Midden-Oosten een zware strijd op twee fronten. Twee weken eerder, op 6 oktober is Israël op de heilige feestdag Yom Kippur aangevallen door Egypte en Syrië. De Nederlandse regering steunt openlijk de Joodse staat... en dat maakt de Arabische olielanden woedend. Toen ik minister werd, waren wij allemaal pro-Israël. Ruud Lubbers is voor de KVP van 11 mei 1973 tot 19 december 1977... minister van Economische Zaken in het kabinet ten Uyl. Dat was heel duidelijk. Het was zelfs geen afweging. Dat was onze cultuur. Dat was het natuurlijk ook omdat we gewoon... Gezien ja, de geschiedenis, ook met de Joden in Nederland natuurlijk... maar niet alleen in Nederland, hadden we een houding. Ja, Israël moet het wel lol maken... voordat ze iets doen waar wij het niet mee eens zijn. De geval van twijfel steun Israël. Militaire woordvoerders hier wijzen er ook op... dat het legermateriaal van de vijand... veel en veel beter is dan ooit ervoor het geval is geweest. En ze waarschuwen dat de gevechtskracht van de Egyptische en Syrische soldaten niet mag worden onderschat. Op 21 oktober wordt niet alleen Amerika, maar ook Nederland... vanwege die steun aan Israël nog eens extra gestraft met een heusse boycott. Het jonge kabinet Den El, nog maar een half jaar aan de macht... moet harde maatregelen nemen. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari... benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn... Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog. een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan het schaarste. Als voormalig beroepsmilitair is Bram Stemerdink in de Tweede Kamer. de vanzelfsprekende defensiespecialist van de Partij van de Arbeid. In het kabinet en uil is partijgenoot Henk Vredeling. minister van Defensie en Stemerdink staatssecretaris. Omdat de Partij van de Arbeid meedeed, ze bespreken dus 73. Uh, was de Israël van de Partij van de Arbeid dat was natuurlijk duidelijk in die tijd dat het was een sterk pro-Israël. Wij voelen ons daar zeer verwant mee. En heel veel uh, mensen, uh, leden van de Partij van de Arbeid, maar ook politiek. Die politieke functie vervulden, die hebben, uh, zijn in Kibboetsen geweest, hebben daar gewerkt. En vandaar dat het was het was zo vanzelfsprekend dat er niet over gepraat werd. Volgens Radio Tel Aviv brengen Israëlische strijdkrachten... hun tegenstanders terug op de hoofdvlakte van Golan en bij het Suezkanaal. Op deze twee fronten werden na vanmiddag... Een uur... Marcel van Dam is in het kabinet en uil... staatssecretaris van Volkshuisvesting voor de PvdA. Ik kan me niet herinneren dat er, laten we zeggen... dissidenten waren van enige betekenis... Tegen dat besluit om Israël te steunen en uh, dus die boycotts van uh, de Arabische landen tegen Nederland. Dat functioneerde als een stimulans tot eenheid. He, het Nederlandse voor. het was zo uh, dat uh, we mochten toen ook niet harder dan honderd rijden. He, om, uh, en als je dat deed, als je wel harder reed, dan werd je door de anderen getoeterd. Van hou je fatsoen en blijf beneden die 100. Want dat hebben we nou een keer afgesproken. Dat sfeertje, dat heb ik daarna nooit meer in Nederland aangetroffen. Ik moet zeggen dat net zoals met de 100 kilometer adviesnelheid, die we dus al een week hebben. Ik vind dat de Nederlandse automobilist zich voortreffelijk. De indruk althans op dit moment eraan houdt. Ja, ik heb vandaag de autoloze zondag op het platteland van Zeeland meegemaakt. Ik ben vanmorgen over noord beveland gereden, toch niet zo'n klein eiland. En alles wat ik daar heb gezien was één auto, een Fransman. En verder helemaal niks. Geen brommer, geen fietser, geen voetganger, niks, helemaal niks. Het eiland was werkelijk uitgestorven. En zo wordt de oliecrisis voor de Nederlandse bevolking. Direct voelbaar wanneer al op 4 november... de eerste van tien autoloze zondagen wordt afgekondigd. Een maatregel die de doorgaans anarchistische bevolking... gemakkelijk accepteert. Braaf laat Nederland de auto staan en stapt op de fiets of het rijtuig. De onderlinge solidariteit lijkt door de dreigende energietekorten gesterkt... en de sympathie voor Israël onverminderd. Dat versterkt eigenlijk de saamhorigheid hè? als je... Dat zie je heel vaak. Maar zo van dan? Als uh, een bepaalde groep omringd wordt door vijanden. of mensen die anders denken. versterkt dat enorm het geloof in het eigen gelijk. En die olieboycott die was selectief naar Nederland. Dan ga je als één man erachter staan, want uh, dan komt het erop aan. Ik zat op economische zaken. Ruud Lubbers. En ik had er onmiddellijk mee te maken. Niet in ethische termen, maar in termen van... de hey, te aan olie en de motto dat allemaal. Ik moest dat gaan regelen. Ik ging naar het ministerie toe. Dat was toen niet het torentje. Dat zat op plein 1813. Ik kom die kamer binnen met Joop den Uil en Max van der Stoel. Dus ik begint gewoon te praten. Ja, zei Joop, maar hoe zie je het nou principieel? Ik zeg Joop, wat bedoel je? Hij zei, ik bedoel... Uh, welke positie we nemen politiek in... Tegen die opa aan Margo. Kijk, hem verbaasd. Ik zeg, daar kan toch geen twijfel over staan. Daar zijn we natuurlijk tegen, want we steunen Israël. En dan zeg je op nou, tegen mij. Kijk naar Max. Zeg dat, dat Frank, vind ik opvallend dat Ruud dat zo zegt. Ik zeg, waarom vind je dat opvallend? Ik zeg, ja, Ruud, jij bent katholiek. Wij dachten altijd dat wij principiëler daarover waren dan de katholieken. Ik zeg, ben je nou gek geworden? Zo begon het gesprek. Dat herinner ik me wel, maar dat is meer om te bevestigen... dat het voor mij helemaal geen afweging was. En dat merkte ik ook niet in het kabinet. Hoogleraar Internationale Betrekkingen Duco Hellema schrijft in 1998... samen met collega-wetenschappers Kees Wiebes en Toby Witte... een grondige analyse van de oliecrisis met de titel Doelwit Rotterdam. Dan is er een paniek, hè? want uh, die olieimporten zijn voor Nederland van enorme betekenis... Uh, ook gezien onze doorvoerrol naar achterland in Duitsland... en België en dergelijke, maar ook voor de Nederlandse petrochemische industrie. Ik weet nou even niet de percentages, nou zo uit mijn hoofd... maar een aanzienlijk deel van de Nederlandse olieimport... er komt uit landen die geleidelijk aan allemaal dat embargo gaan aankondigen. Dat gebeurt niet allemaal tegelijk, hoor. Er wordt wel eens de indruk van die Arabische landen... boem, hier is het embargo, maar dan komt één land... en dan de volgende aarzelend. Maar goed, uiteindelijk als dat rijtje zo compleet raakt, dan staat er natuurlijk... Als je, als, je, als je denkt, dat gaan ze ook serieus doorvoeren... dan hebben we wel een enorm probleem. Dan kan de Nederlandse olieimport met tientallen procenten gaan dalen. En dat zou natuurlijk een enorme impact hebben op de Nederlandse economie... en ook de Nederlandse handel en, en die vitale oliesector, het botlekgebied. Ja, dan staat er wel wat op het spel. De Yom Kippur-oorlog beschouwen de wetenschappers niet als de echte oorzaak van de oliecrisis. Hooguit de aanleiding. De plannen voor een boycott, een prijsverhoging van de olie... en een beperking van de olieproductie liggen volgens Duco helemaal al ver voor het uitbreken van de oorlog klaar. De Arabische landen willen in 1973 hun positie op de oliemarkt versterken... met een aanval op de machtspositie van de haven van Rotterdam. En grijpen hun kans wanneer ze zien hoe verdeeld de westelijke wereld wordt... Na de Vietnamoorlog. Je ziet onmiddellijk dat zo'n embargo gaat natuurlijk problemen geven. Op allerlei punten. Op dat ministerie. Dus die actie, wat doen we? Begint meteen. En ja, waar ging het dan om? Een paar dingen. Eén, te verminderen energiegebruik hier. Nou, u weet wat er gebeurt. Dus die oproep om. Ja, vond ik wel wat. Doe de gordijnen dicht. Ja. Dat, dat, dat, dat is sowieso nuttig. Niet omdat er nou zoveel scheelde... maar om een lijn te trekken in het land. Er is iets aan de hand. Ja, dat was er één. De tweede is dus de autoloze zondag. we hebben nu de boycott van de Arabische landen al enige tijd. Hoe zijn de plannen van het kabinet op dit ogenblik daarover? Dat zo'n autoloze zondag zeker in zo'n schema uh, zou passen. Uh, u weet dat we dus ook hebben gehad over uh, uh, maximumsnelheden... Die zaken worden onderling afgewogen. Maar dat willen we dan toch doen in het kader van een meer totale aanpak... waarbij het waarschijnlijk ook een heel belangrijke zaak zal zijn... dat we mensen op zullen roepen met bepaalde voorlichting... om bepaalde punten domweg zuiniger te zijn. En ook binnen Europa neemt Nederland duidelijk... een eenzame pro-Israelische stelling in. Het is een interessant moment in de geschiedenis van het proces van Europese integratie... omdat net het, de Europese politieke samenwerking, die EPS-samenwerking, is ingesteld. Duco Helma, hoogleraar geschiedenis van internationale betrekkingen. Dat is samenwerking, of althans consultatie... voorzichtig gezegd op het terrein van de buitenlandse politiek... tussen de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten. En deze kwestie is eigenlijk een van de eerste testcases... hoe dat systeem gaat werken. En uh, de Fransen, en in mindere mate ook de Britse regering van Edward Heath... de conservatieve regering, die willen eigenlijk een, toch dat die EPS gebruikt wordt... om Europa wat meer in de Arabische richting te manoeuvreren... en een beetje los van de Verenigde Staten te geraken... die nog steeds worden beschouwd als een belangrijke steunpilaar van Israël. Dus men wil een wat meer onafhankelijke politiek. En daar biedt deze crisis, lijkt daar wel een mogelijkheid toe te bieden... En het interessante van de Nederlandse rol is dat wij dat in eerste instantie min of meer blokkeren. In die Europese politieke samenwerking moet, uh, dat is wat je noemt echt intergovernementele samenwerking. Hè? Dus daar kunnen geen meerderheidsbeslissingen worden genomen. Dus eigenlijk elke verklaring die namens de EPS wordt uitgegeven moet door alle worden ondertekend. En daar maken wij gebruik van om in eerste instantie een aantal... Ja, laten we zeggen wat meer pro-Arabische uh, uh, verklaringen of onderdelen van verklaringen tegen te houden. De Arabische landen gebruiken de Nederlandse houding in Europa als aanleiding voor de boycott. Ze wijzen erop dat minister van Defensie Vredeling al een dag na het uitbreken van de Yom kippur oorlog zich op een protestdemonstratie tegen de aanval laat fotograferen. Of ze weten wat Vredeling intussen nog meer uitsprookt, is onwaarschijnlijk. Want dan was de reactie wellicht nog veel heftiger geweest. Ik werd erbij betrokken toen Vredeling op een gegeven moment vroeg van... Uh, wil je even langskomen? Dus ik nam toen naar zijn kamer. Bram Stemerdink. Toen zei hij, dit is de stand van zaken. Israëli's hebben om steun gevraagd. Toenmalig staatssecretaris um, van Defensie. Uh, ik heb bij de uilen van de stoel, met het hoofd van de inlichtingentoestanden... hebben we daarover gesproken. Er is gekeken wat er mogelijk is. Maar buitenlandse zaken wil zich nog beraden... op de politieke consequenties. Dat betekent dus gewoon dat het nog vele dagen zou duren... terwijl het echt een zaak was van snel beslissen... omdat het van belang was voor de Israëli's om te weten... of ze konden beschikken over reservedelen en munitie. Dat maakt natuurlijk... Uh, een militaire planning totaal anders, hè? Als je weet of je ergens als je ergens op terug kunt vallen. Dus daarom was uh, snel besluiten geboden. Dat hebben vredelingen en ik toen gedaan, zonder uh, dat aan het kabinet voor te leggen. En dat is eigenlijk een perfect uh, verlopen operatie, mag ik wel Kijk er altijd met veel plezier op terug. Aan het begin van die oorlog lijkt het er even op... dat Israël een ernstige militaire moeilijkheden raakt. Wat dat betreft is het wel goed om te zien... dat het karakter van die oorlog in een verandert. In eerste instantie lijkt Israël een grote moeilijkheden. Raakt ook, voor zover ik dat kan overzien... ook een deel echt van allerlei wapensystemen kwijt. Tanks die verloren gaan. En dan lijkt het er even op... dat het voortbestaan van de staat Israël bedreigd wordt. Alleen... Het, de, het oorlog wendt zich alweer in redelijk snel tempo. Maar in die allereerste dagen is de situatie bedreigend. En dat zijn ook de omstandigheden waaronder het, het kabinet al overgaat... tot het, nou ja, het leveren van directe militaire steun. In het algemeen over politieke processen... denken mensen toch veel te ingewikkeld. <laughs> ik bedoel, het, het is niet ingewikkelder dan dat ik dat Vredeling nijdig was... Dat het zo lang duurde. Hij vond dat er onmiddellijk beslist worden. En dat dat gezeur van buitenlandse zaken weer begon. Allerlei aspecten. Nou, die kenden we allemaal wel. Dan kan iedereen gewoon opschrijven. De bieren zullen dit doen. En die zullen boos worden. En als ze het merken. En die zal dat doen. Dat weet je allemaal. Kun je net zo goed meteen beslissen. Maar daar moet dan heel diepzinnig naar gekeken worden. Maar dat kost tijd. Daar was hij boos over. En daarom belde hij mij. En zei: die, Dit is de zaak, wat vind je? Kijk, de Amerikanen. Uh, zelf leverde, aarzelde ook om direct uh, hulp te leveren. Hè. Kissinger aarzelde op dat punt ook. Uh, dus die Nederlandse wapens hebben toch wel een, een opvallende rol gespeeld... in die vroege, bange dagen toen tekorten ontstonden aan munitie en, en reserveonderdelen. En toen heeft Nederland toch op een beslissend moment... misschien niet een enorme hoeveelheid, maar toch wel een hele nuttige hoeveelheid... reserveonderdelen en munitie geleverd. Dat misschien een zekere rol heeft gespeeld bij het herwinnen van het initiatief. Omdat uh, ja, de Israëlische strijdkrachten konden... Dan nu wel, nee, hoeft niet al te bang te zijn met het nou ja, verspillen van munitie. Die waren overigens al lang besteld in Engeland. En die stonden daar als het ware op de kaarten om verscheept te worden. Maar Ted Heath, de toenmalige toen conservative prime minister, die had beslist dat hij een even-handed policy wilde voeren. En onder even-handed verstond hij ook geen wapenleveranties aan strijdende partijen... dus ook geen al betaalde orders afleveren. En vandaar dat ze klemkwamen te zitten. Dat is een van de dingen die niet zo duidelijk zijn. De, het is uh, inderdaad zo dat de Israëlische ambassadeur... verzoekt Nederland om steun in die bange eerste dagen. Maar het is naar alle waarschijnlijk, waarschijnlijkheid zo... dat er ook van de Amerikaanse kant wel suggesties worden gedaan om dat te doen. Hè, het, het interessante van deze kwestie is dat uh, de, de, de munitie- en reserveonderdelen... die aan Israël worden geleverd, aan weer aan Nederland zijn, uh, zijn verkocht onder... Uh, Onder Oost, he, onder binnen het kader van de Amerikaanse militaire hulp, he, de MDAP-hulp. En dat de Amerikanen volgens die bepaling ook eigenlijk toestemming moeten geven... om dat soort uh, uh, uh, munitie- en reserveonderdelen naar een gebied buiten NAVO bijvoorbeeld over te brengen. Dus het is zeer waarschijnlijk dat er ook contacten zijn geweest met, met militaire functionarissen... en dat de Amerikanen daarvoor dus langs die weg toestemming hebben gegeven. Vredeling wist het... Ik wist het, Dat is twee. De secretaris-generaal wist het, het is drie. En de generaal die het project leidde, wist het. Maar bijvoorbeeld, de hoogste militair van de landmacht... wist niet dat zijn lozen werden leeggehaald... waar de munitie hier lag, voor de tanks voor zijn parate onderdelen. Dat wist niet. Volgens Radio Tel Aviv dringen Israëlische strijdkrachten hun tegenstanders terug op de hoofdvlakte van Golan en bij het Suezkanaal. Op deze twee fronten werden na vanmiddag één uur dezelfde gevechten geleverd sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ik heb gewoon met een vertrouwde generaal die ik al vanuit de oppositietijd kende. heb ik dit geregeld. En die kwam af en toe even langs om even te rapporteren hoe het ervoor Dus moest ingeladen worden en wegwezen. Hebben we allemaal in het kader van oefeningen gedaan. Ik kende dat nog van de Militaire Academie. Grote oefeningen hadden we dan en dan werd de loodsen leeg gemaakt en transporten, logistieke transporten, die moesten wij dan plannen en ingewikkeld allemaal oefenen. En dan, als de oefening afgelopen was, dan ging het handeltje weer terug en werd het erop geboren in de loods. Nou, zo'n oefening hebben we nu ook uitgevoerd, maar alleen is het nu doorgevlogen naar Israël. Trokken achteraf, uh, leven natuurlijk niet allemaal meer. Uh, maar hebben altijd volgehouden dat dit een nou ja, is ook bijna een persoonlijk initiatief was van Vredeling en uh, Steenwerdink. De minister van Defensie en de staatssecretaris, beide lid van de Partij van de Arbeid natuurlijk. Uh, en uh, dat de anderen, met name minister van Buitenlandse Zaken van der Stoel... en natuurlijk de premier hiervan, niet op de hoogte waren. Nou, wij hebben in dat tijd uh, daar uitgebreid onderzoek naar gedaan... en ik geloof daar helemaal niets van dat ze dat niet wisten. Uh, ik heb uh, in dat een tijd terug wel eens gesproken daarover... met de secretaris-generaal van Algemene Zaken... het ministerie van de minister-president... En toen vroegen we aan deze voormalige topambtenaar van de naam van wisden -ijlet. en toen zei hij, nou dat wil ik niet zeggen, dat, dat, dat gaat te ver. Maar toen vroegen we nog een keer, denkt u dat het mogelijk is dat in Nederland... Hè, de complete voorraad, de tankgranaten voor ons standaardwapen van de Koninklijke Nachtmacht... de Centurion, allemaal reserveonderdelen met grijsgespoten boeings... naar een oorlogsgebied worden getransporteerd. Denkt u dat dat kan zonder dat de premier daarvan op de hoogte wordt gesteld... En toen keek hij ons aan en zei hij, dat dacht ik niet. En dat lijkt mij ook wel voor de hand liggen... Hè, want dan zou er eigenlijk bijna een soort staatsgreep hebben plaatsgevonden. Nou, een staatsgreep is te veel, maar niet een hele bewuste poging... om de minister-president en de, de regeringsleider om die te misleiden... en om die van hele cruciale gebeurtenissen niet op de hoogte te stellen. En dat is natuurlijk zeer onwaarschijnlijk dat dat inderdaad zo is gegaan. Het is vrijdag geworden, de zesde dag van de oorlog. De ochtendkranten in Nederland maken uitgebreid melding van de invasie van Israël in Syrië. Het Algemeen Dagblad maakt zich in een kapitalenkop zorgen over de olieaanvoer uit de Arabische landen naar Nederland. De Telegraaf schrijft in een vijfkoloms artikel, Israël strijdt om wereldsympathie. Maar op de binnenpagina, het spook van de A-bom waart rond. Ik wist dat de, de Israëli's nucleaire wapens hadden. En ik, ik was goed op de hoogte van, van de ideeën over oorlogvoering van de Israëli's. En daarin uh, past in uiterste nood de inzet van nucleaire wapens. Ik weet niet in dit specifieke geval. Maar je kunt ervan uitgaan dat bij elke oorlog in het Midden-Oosten... dat altijd, in militair opzicht, de nucleaire... Inzet daarbij betrokken is in de planning. Wat we in de westelijke wereld ook weten, als je wilt voorkomen dat je nucleaire wapens in een vroeg stadium inzetten, moet je voldoende conventionele hebben. Zo simpel is Maar dat is zo onderdeel van de normale gedachtenstroom, zou ik al zeggen, dat dat geen apart onderdeel van discussie was toen. Maar het ging met Vreding ook in, in ongeveer 20 seconden hoor. Ik kom binnen, hij vertelt me dat. Ik zeg, uh, hij zegt, wat vind jij ervan? Ik zeg, moeten we het doen. Zal ik het verder regelen? Dan hoef jij nergens naar te kijken. Ja, zegt hij, doe dat. Toen ben ik weggegaan en ik heb er nooit meer met vredeling over gesproken. Nooit meer. Geen seconde. Ik heb dat geregeld met een aantal militairen. Klaar. Marcel van Dam. Ik betwijfel zo, uh, dat die actie buiten de naal onder is geweest. Geloof ik niks van. Vredeling was zo dik met de nuil en omgekeerd dat uh, er, er zou wel ruzie zijn ontstaan, denk ik, tussen de twee. Als de nuil dwars was gaan liggen. Ja, maar dat Vredeling dat gedaan zou hebben buiten de nuil om, geloof ik niks van. Nee, dat kan ook niet. En dat had Vredeling ook niet moeten doen buiten van de stoel om, dat het buiten... De andere leden van het kabinet omgebeurden, dat kan, uh, althans op dat moment, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar dat had nooit buiten de, uh, van de stoel om kunnen gaan. Mogen gaan. Dit is een besluit van, van de minister van Defensie en zijn staatssecretaris. En uh, is daardoor een kabinetsbesluit. Is vrij simpel toch? Tuurlijk deugt het niet. Natuurlijk had het in het kabinet besproken moeten worden. Natuurlijk had het premier op de hoogte gesteld moeten worden. Had allemaal gemoeten. Tuurlijk moet dat. Eigenlijk. Maar dat is interne werking. Externe werking. En daar heeft de juristerij daar ook vooral mee te maken. Is gewoon. dat als een minister iets besluit... en hij wordt er niet uitgegooid... Euh, dan is dat een kabinetsbesluit. Dat is een besluit van de regering. Vrij simpel. En aangezien ze het niet wisten, kon ze vredelijk dus er niet uitgooien. Dus het is nog niet gebeurd. Ik heb altijd tegen, of altijd, ik heb toen tegen een gezegd... mocht er iets aan de knikken, mocht het, het lastig worden... zeg je gewoon dat de staatssecretaris dat gedaan heeft... zonder jouw voorkennis. En iedereen die mij kent en die weet waar mijn, mijn, mijn kennis en weet ik wat ligt... die zou dat begrijpen. En dan, dan kun je mij offeren. In het diepste geheim worden dus in oktober 1973 aanzienlijke hoeveelheden munitie- en reserveonderdelen aan Israël geleverd. De Tweede Kamer is in ieder geval nooit ingelicht. Of premier Den El en minister van Buitenlandse Zaken van der Stoel het ooit hebben geweten, is nooit bewezen. En belangrijker misschien, voor zover Duco Helma heeft kunnen nagaan, bleef het ook voor de oliestaten verborgen. We hebben nooit aanwijzing gevonden dat Arabische diplomaten... bijvoorbeeld heel expliciet verwijzen naar, uh, naar wapenleveranties. Het is vager. Er wordt soms gesproken ook over de rol van vrijwilligers. Er wordt gesproken over de rol van de KLM... die vrijwilligers zou hebben vervoerd uh, en dat soort zaken. Dan komt er ook een boycott tegen de KLM in een reeks van Arabische landen. Maar dat verwijt jullie hebben wapens geleverd. Hè? Dat en dat en dat dat is op dat moment uh, nooit zo heel uitdrukkelijk aan de orde gesteld. Pas in 1993 bekende toenmalig minister van Defensie Vredeling... dat hij de wapenleveranties op eigen houtje heeft laten verzenden. De oud-verzetsman zei dat hij niet opnieuw wilde beleven... dat de Joden werden uitgeroeid. Maar zelfs zonder dat het uitlekt, moet Nederland die winter boeten. En gedurende die herfstmaanden weet ook niemand nog dat het uiteindelijk wel mee zal vallen. In eerste instantie uh, denk ik dat het kabinet hoopt op uh, Europese steun... en uh, op samenwerking om de ellende te delen. Uh, daar is toch de Europese integratie voor. Hè? Ze uh, wordt geredeneerd. Uh, je ziet ook overigens daarbij een redelijk zakelijke aanpak. Want men gaat ook nadenken over maatregelen om de doorvoer naar Duitsland en naar andere gebieden in onze omgeving... om die te beperken. Maar dat is, je zou kunnen zeggen, de eerste paniek. En, en dan wordt er nagedacht over de, uh, ook uiteindelijk... de invoering van distributie al in een vrij snel stadium. En wat zo grappig is, is dat eigenlijk al redelijk snel duidelijk wordt dat het misschien niet zo erg is als het eruit ziet. Doordat we met z'n allen tegen wil en dank een sportief spelletje benzinesparen hebben gespeeld, zijn er ook miljoenen minder besteed aan uitstapjes. Wie toch op reis ging, hielp de spoorwegen van een stukje overcapaciteit af en ook de busdiensten beleefden een hoogtijdag. Het zachte herfstweer was een ideale gelegenheid om een minder lawaaiersoort soort paardenkrachten van stal te halen. Hier en daar stelde dat de verkeerspolitie voor weinig alledaagse problemen. En zo zijn we allemaal rustig en gezonder dan op een normale zondag... doorgegaan met ademhalen, zonder ons eigenlijk veel zorgen te maken... over veel ernstige gevolgen van het dreigende benzinetekort. Deze eerste keer was het nog een spelletje met de lichten. Briner Oortbrug, een ongeluk met paarden en koetsen. De koetsier, wat is er precies gebeurd? Kijk eens, het ging zo, de wagen die kwam aanrijden... en dan ging bij mij voorbij, want ik rij achter zijn... En daar was hij de les te wagen en toen sprong dat paard een beetje met zijn poot omhoog. En ik denk, hé, hey, daar gebeurt wat. En toen zag ik een ijzer verliezen. Ik denk, nou, dit mis slaat hij met zijn poot tegen zijn dijen dan. En toen ging men in de hal. Goedemorgen. Prachtig paard. Is dat het alternatief voor de auto? Nee, nee, nee. Dat is om me voor de aandacht. Ja, om Rijdt voor u elke zondag zo? Nee, nee, nee, nee. Ja, de distributie van olie nou. wordt op touw gezet. De bevolking krijgt de opdracht te bezuinigen op energie. En de meest bekende maatregel wordt ingevoerd. Niet rijden op zondag. En daarmee moet natuurlijk de ministerraad... toen voorgezeten door Joop den Aal, instemmen. Ruud Lubbers herinnert zich dat Joop den Uyl hem apart neemt en zegt... Ruud, is dit nou echt nodig? De koningin vindt dat ouders en grootouders... in het bijzonder hierdoor worden getroffen. Want juist op zondag willen zij kleinkinderen en kinderen bezoeken. En Ruud... Ik ben het met haar eens. Die anekdote dat voor de ministerraad, uh, DNL premier, dus mij apart nam, kon goed verder met hem het algemeen. En hij vond het netjes om te zeggen: ik ga dus, uh, als jij dat voorstel doet, ik zal het wel aanvaarden dat het doorgaat. Maar ik ga zeggen dat is geen goed idee. En ik wil erbij zeggen dat dat bij mij komt. Maar ook met een leeftijdsgenote van mij. Dat kon niet in Juliana, maar dat kon natuurlijk niet in de ministerraad gezegd worden. Dus hij wilde dat ik het wist. Maar hij zei het niet in de ministerraad. Maar je kunt in de notulen nalezen dat hij zich verklaarde tegen de autoloze zonde. Want deze twee oude mensen zal ik maar zeggen. Of wat oudere mensen zei Ja, dan pak je toch wel bijzonder. Ouders en grootouders. Vond ik heel sympathiek. Maar ze zijn toch doorgegaan, die autoloze zondag. Die gordijnen zijn ook doorgegaan. Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Vrachtwagenchauffeurs, houdt u aan de 80 kilometer. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager en eerder af. Ons land verkeert in een bijzondere positie. In de winter, als veel aardgas wordt gestookt... blegen de elektrische centrales olie te stoken. Dat willen we deze winter voorkomen. Maar om dat te voorkomen... Ja, het was deel 1 van ons tweeluik over de oliecrisis van 40 jaar terug. Volgende week het vervolg met overtreders en slachtoffers van de Autoloze Zondag. De distributie van benzine, de oliemaatschappij en oplossing met onder meer Vars vader Abraham en Wim Kan. We gaan vlot door naar onze website geschiedenis24.nl. Redacteur Jurrit van der Voorn, wat mogen we daarop niet missen? Het is dit weekend 30 jaar geleden dat Nederland opschrok door de ontvoering van Heineken en zijn chauffeur. We hebben de boeken over een film- en tv-serie. En ook op onze website hebben we er nou aandacht voor. Geen nieuwe feiten, wel de oude beelden. En Ikea bestaat 35 jaar in Nederland. De Vara dacht dat daar het socialisme zo'n beetje was uitgevonden. Zien wij in een filmpje uit 1982, want vrouwen konden daar in deeltijd werken. Volkomen nieuw voor die tijd. En de ballenbak, die hadden ze in de 1978 ook al. Kijk op geschiedenis 24. Jurid van der Voorn, bedankt. Dit was OVT voor vandaag. Zometeen in de perstribune. Onder andere Barry Hulshoff. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor vandaag een hele goede zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Een sensationeel ooggetuigenverslag van een groep vrienden midden in de Syrische Revolutie. Van vreedzaam protest tot een allesvernietigende burgeroorlog. Een uniek inkijkje in de belegerde stad Homs. Met de maker van de openingsfilm van het ITVA Filmfestival kijken we naar Return to Homs. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 249 euro? 249 euro? Jij hier, bij de Volkswagen dealer? Ja, ik ben hier de nieuwe lage onderhoudsprijs. Voor de Golf, van vijf jaar en ouder. Goh, dat ik jou hier tref, zeg. Hm, ik zorg voor uitgebreid onderhoud, waarmee je tot wel twee jaar vooruit kunt. Voordelige onderdelen, een gratis APK. Die 249 euro, zeg. Zulke lage onderhoudsprijzen verwacht je niet bij de Volkswagen dealer. De Economy Service. voor Volkswagens van 5 jaar en ouder. Kijk op volkswagen.nl. Zo lieverd, wat zullen we deze vakantie doen? Ik wil een mooie rondreis. Ik wil mijn eigen paradijs. Cultuur opsnuiven in Griekenland. Lekker niksen aan het strand. Genieten van de Côte d'Azur. Ik wil vooral niet duur.